Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. De directeur van modeschool Amphi in Amsterdam stapt op. Volgens studenten en medewerkers was er sprake van een onveilige sfeer op die school, vertelden ze eerder aan AT5. Docenten die het N-woord gebruikt, dat je uh, Arabisch model op een seriemoordenaar lijkt. Het was ook heel erg normaal dat je over de gang liep en dat, dat je een student zag met een uh, hyperventilatieaanval en daar weer iemand huilen. Docenten vonden dat ook normaal. Het was gewoon normaal. Nachten doorwerken was normaal. Sommige mensen gebruikten daar zelfs cocaïne en speed bij. De directeur wilde de situatie op de school verbeteren. Maar in een e-mail aan medewerkers laat hij vandaag weten... dat hij zichzelf niet de juiste persoon vindt voor deze taak. En hij neemt ontslag. Spanje wil anders omgaan met corona. Niet meer iedereen testen en besmettingen tellen... maar steekproefsgewijs kijken hoeveel het virus rondgaat. Eigenlijk net als bij de griep, vertelt correspondent Rob Soutberg. Een controlesysteem waarvoor in het hele land... Aan de ene kant gezondheidscentra en ook ziekenhuizen moeten gaan detecteren of ziektegevallen door covid toenemen. Net zo goed als we griepgolven ook ieder jaar detecteren. Door de vaccinaties, en dat veel mensen corona hebben gehad, belanden er minder Spanjaarden in het ziekenhuis. Sorry voor de poep op de stoep, dat zegt een vrouw die voor een café in Doesburg een drol dropte. Ze moest nodig, maar mocht niet binnen vanwege de coronaregels. Personeel wees haar naar een openbaar toilet, maar ze deed het voor de deur, omdat ze scheid had aan de regels. De vrouw heeft de kroeg zelf opgebeld om excuses aan te bieden. En Groninger staan uren fysiek en online in de rij voor een zak geld. Sinds vandaag kunnen mensen die in het aardbevingsgebied wonen subsidie aanvragen voor versterking van hun huis. 10.000 euro. Ook Jessica uit Groningen staat sinds vanochtend al uren in de digitale wachtrij. Toen ik dus om 9 uur inlogde, kreeg ik willekeurig een plek toegewezen. En voor mij was dat plek 34.097. Op dit moment sta ik op plek 47.134. Ik ben inmiddels ook al nou ja, ruim 12 uur bezig... Hiermee? In totaal is het 300 miljoen beschikbaar. Maar als iedereen die er recht op heeft de subsidie aanvraagt... komt het kabinet 200 miljoen tekort. Heb ik het weer nog? Het is op veel plekken mistig. Het gaat licht vriezen vannacht. Morgen begint grijs, later zonnig. Het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte op de weg neemt af. En momenteel staat er nog één file in de regio.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 de zee. Op een landkaart van mijn neus die ik nooit echt bekeek. Een vlek op de A van Atlantische Oceaan. En het gauw van je vormt een Van jouw oude auto ruik onze huis. Haar...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 zou de, de third summer of love zou komen, hè? Na, de, na de corona ellende Zou iedereen weer partyen en, en, en elkaar in de armen vliegen en hukken en weer. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk zo'n. Nou ja, een, een van de reviews die zei: Het is een euphoric psychedelic summer festival. anthem. was een van de reviews. <laughs> nou, dat was wel het idee. Wij dachten: zomerfestivals en, en love. En, maar het was niet zo'n. De, de, deze zomer die we nu hebben uitgebracht. Uh, how come you Ryan, that shit, die is veel meer, uh, zeg maar een soort van ja, maatschappij kritisch, dat weet ik niet. Het gaat over, uh, ja, het gaat over QAnon. Over de conspiracy de complotdenkers. Ja. Nou, ik, maar, uh, ik, had, ik had begrepen dat uh, een van die Republikeinse congresleden, ik geloof, uh, zo'n uh, zo huis van afgevaardigde lid. Margaret uh, slime Hartstikke ja, ja. dood uh, met, uh, met de achternaam. Maar het was zo'n uh, zo QAnon aanhanger. Maar die, uh, die, die is gebend van, uh, van Twitter. Heb ik uh, begrepen. Dus... Ja, ja, heb ik ook gehoord inderdaad. Maar dan ja, kun je nagaan. Die, dat is dus gewoon een Republikeins iemand. Die gewoon in het, in, daar in het huis van afgevaardigde zit. Ja. En, en als je even lang nadenkt. mensen, Als je daar moet naleest. Dat QAnon. Dan, dan eindigt het ergens bij wat ze noemen. Reptile humanoids. Die erachter zitten. Na...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 Ja, uh, ideeën over, uh, ik zelf geloof daar niet in. En bovendien, ik denk dat het eerder uh, contraproductief werkt dan dat het productief precies, werkt. Precies, dat denk ik ook. Kijk, en, en, en Q&A is nog een stapje verder. Hè? Ik bedoel, ik snap wel best dat mensen hun eigen mening of dingen nahouden en, en dat we niet allemaal met elkaar eens kunnen zijn, snap ik. Maar QO is gewoon, dat is ja die, dat is gewoon zo so far out dat ik denk jongens wake up, weet je wel. En, en dan zeggen ze, en dan zeggen zij eigenlijk van ja jullie moeten, jullie zijn uh, jullie zijn niet awake joh. jullie slapen allemaal, maar wij weten alles hoe het in elkaar zit. Oh ja, en dan is Trump de redder. ja doei. <laughs> Ja, dat, alive, hè, denk ik. Ja, dat, dat, dat laatste, dat is uh, beangstigend. Ik hoorde vanmorgen een, een of andere Amerikaniste... die uh, dat zegt en voorspelt... dat er binnen tien jaar dat ze elkaar op de muil uh, gaan lopen slaan in Amerika. Maar ik... Oh, ja ik, dat ik, eng, ik, hoor. ik vind het eng. Ja, ja. nou ja, goed. Uh, ja, weet je, weet je wat, wat dat betreft is dus gewoon... Ik, ik schrijf de muziek voor de meeste songs komen van mij. Ik schrijf dan songs... Het gaat gewoon over wat ik... Wat ik of wat ik zie, of gewoon over het leven, weet je wel. Nou, dat is een ding wat je dan ineens ziet, waar je door, waar, waar je eigenlijk een beetje gefrustreerd van raakt. En, nou ja, en dat kan dan uh, iets zijn om, om, om een song over te schrijven. Een andere keer, hoor. Oh ja, ik zeg second, third, third summer of love. second, summer of love. En second summer of love, wij zijn beïnvloed door die bands als uh, Happy Mondays, Primal Scream. Ja, ja. uh, Stereo MC's. Dat, dat was in de second summer of love, dat was ergens begin jaren negentig, dat met ecstasy en weet ik wat, dat bands...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 Uh, weet je, er zitten dingen van uh, ja, hoe kan dat nou, how can you rhyme that shit eh? I, I, I, dat soort dingen van uh, how can you think like that hoe haal je het vandaan, maar niet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 Die staan allemaal op Spotify en, en overal Apple Music, Soundcloud, noem maar op, overal. Maar we hebben al acht nieuwe songs opgenomen. Dit is één van die acht die we al half hadden liggen. Dus één van die acht hebben we nu afgewerkt. Die andere zeven die gaan de komende maanden ook worden uitgewerkt. We hebben namelijk ook nog support gekregen door het investeringsfonds Muziek. Kijk. Voorwege onze, onze, nou, ons werk. Dus dan kunnen we die laatste zeven kunnen we dan ook... Uh, ja, want we zijn natuurlijk zo failliet als ik weet niet wat tegen, heerlijk, Ja. de corona. Ja. Maar we hebben gelukkig wat support gekregen... en we kunnen die andere zeven songs op afheuren. Nou, dan is dus het zesde album... komt eraan. Het Kijk, album. de achterban wordt uh, bediend. Uh, het, uh, het volgende album is in de maak. Ralf, mag ik jou heel hartelijk danken... voor het uh, gesprek? Jaap, hartstikke bedankt wederzijds. En... Uh, weer te spreken. <laughs> Dankjewel. We gaan hem draaien. Hier is uh, Lemon en How Can You Rhyme That Shit...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 Maak je helder in je kop, alles wat er niet doet doet. Dat komt alleen tot de stop Maar ik moet doorgaan. Doorzetten, doorgaan. Go, kan dat moet ik langer zakken, kan niet kap met die flow. Ik moet hard gaan. Weet niet waar ik moet beginnen. Maar mijn hele tijd stapjes. Wat de past met mijn Doorgaan, kom niet zeiken aan mijn hoofd. Ik moet mijn doelen halen voor een duurzaam gedoofd. Oh ga tijd is kort, je kansen klein. Doorzetten, go. Tegenslagen, angst verjagen. Niet vertragen, doorzetten go! To her, to her, to her, to to her, to her, to her, to her, to her, to Je volledig uit het dood. Maar ik zal niet moeten knokken als een regen naar de dood. Ik moet doorgaan, doorzetten, doorgaan, go. Kan de dood niet laten zakken, kan niet. kan met die vrouw. Ik moet opstaan, niet de handdoek in de ring. Kan me niet laten verleiden, houd de focus op mijn ding. Laat hem hakken gaan, het korrel is geveld. Wunnen zouden doelen halen voor mijn dagen zijn geteld. Omgejaar, de tijd is kort, de kansen klein. Doorzetten, go. Tegengeslagen, angst verjagen, niet vertragen. Doorzetten, go. Omgejaar, de tijd is kort, de kansen klein. Doorzetten, go. Zakken kan die kappen met die vlog. Moe maar het leven, blijven bewegen Zal alles geven. Gefoken zijn waagzaam steeds weer. Cause it, cause it, cause it, go Cause it, cause it, go Cause it, cause it, cause it, cause